12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De regionale omroepen gaan samenwerken om hun materiaal aan de man te brengen. TV-Utrechtbaas Paul van der Lucht reageert zo meteen. Verder de Mediaforum met Jacobine Geel en Mark Vis. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. Italiaanse premier gaat zich bemoeien met de Vira-kwestie. Werkloosheid stijgt, maar niet meer zo sterk. En adverteren met de kreet: wegen belastingvrij. Dat kan niet meer, zegt de ANWB. Buien zijn er. Kans op onweer en hagel. In het noorden en westen is het nog een tijd lang droog. En het wordt 24 tot 28 graden. Morgen bewolkt in een enkele bui dan 17 tot 21 graden. En in het weekend een bui en koel. Cool. De Italiaanse premier Letta heeft zojuist bekendgemaakt... dat hij gaat overleggen met Nederland en België over de Vira... en de problemen rond de hoge snelheidstrein. Correspondent Rob Zoutberg vroeg de Italiaanse premier zojuist hoe en wat ne parlerà con il suo collega Mark Rutte durante l'incontro europeo la settimana prossima a Bruxelles. Grazie. La mia risposta è sì, nel senso che eh, a noi sta molto a cuore non soltanto il destino dell'azienda eh, italiana, della Breda, ma sta molto a cuore anche il buon nome della tecnologia italiana. En dus ik zal per van italiana. Mark Rutte. Rob, wat zei Letta allemaal? Ja, ik vraag hem dus rechtstreeks... ...gaat u Mark Rutte volgende week aanspreken... ...bij de Europese top over de, proble de problemen met de FIRA? Ik ben heel benieuwd wat hij ging zeggen... ...maar hij wond er absoluut geen boekjes om... ...en dat zei tijdens mijn juist op de persconferentie... ...ja, ik ga Mark Rutte daar aanspreken... Ik maak me ernstige zorgen, zei hij, om de toekomst van Anfaldo Breda, om die fabriek. Maar ik maak me nog veel meer zorgen over de goede naam van de, van de Italiaanse technologie. Daar maak ik me zorgen om en daarom ga ik me er actief mee bemoeien. En ja, ik ga er met Mark Rutte volgende week over spreken. Er ja, komt helemaal bij, uh, de Belgische premier Di Rupo is op dit moment al in Italië voor een overleg. En vanmiddag staat ik onderwerp ook al uh, uh, op de agenda voor een gesprek met de Belgen. De Belgische premier dus ook al actief euh, bezig. Het wordt een hele politieke kwestie, kun je zeggen. Eerst leek het ja, iets op het bedrijfsniveau... maar nu de Italiaanse politiek erbij. Ja, ik vroeg hem daarna... Euh, nadat hij dat gezegd hij had, vroeger vroeg hem nog even... ik zei van, u dus houdt een juridische strijd te voorkomen... en allereerst naar een politieke oplossing te werken... ik heb hem nog even aan met een vreemdlastje... en zei ja, ik hoop echt dat, we dat, op ons politiek niveau, dat het ons op politiek niveau echt gaat lukken, ja. Italiaanse premier Letta gaat dus met Mark Rutte praten over de problemen in de vira en uh, Ansaldo Breda. Rob Zoutberg, dankjewel. De werkloosheid is in mei opnieuw gestegen. Er kwamen 9000 werklozen bij en dat betekent dat er 659.000 mensen op dit moment geen baan hebben. 8,3 procent van de beroepsbevolking, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Opnieuw een stijging van de werkloosheid in mei. En net als in april was dat een beperktere stijging dan begin 2013, eind 2012. Toen gingen er gemiddeld zo'n 20.000 mensen per maand extra bij op die werkloosheid. En nu dus 9.000. De stijging van de werkloosheid is dus aan het afvlakken. En dat is volgens het CBS vooral te zien bij de jongeren. Nou Wat we zien bij de jongeren is dat het aantal jongeren dat hun baan verliest dat dat aan het afnemen is. En tegelijkertijd de jongeren die op de arbeidsmarkt komen... dat die makkelijker weer een baan vinden dan een aantal maanden geleden. En het is volgens het CBS nog niet te zeggen... of de stabilisatie van het aantal werkloze jongeren of dat structureel is. De drie doden die vannacht zijn gevallen bij een brand in een huis in Kuik... zijn hoogstwaarschijnlijk de bewoners, een moeder en haar twee tienerdochters. Burgemeester Hilnaar zegt dat hij alle reden heeft om dat aan te nemen... hoewel de identiteit nog niet met 100% zekerheid is vastgesteld. Hulpdiensten vonden de drie doden rond half drie bij het blussen van de brand in Kijk. Op last van de gemeente blijft basisschool tegenover het huis vandaag dicht. De Afghaanse Taliban willen een Amerikaanse militair ruilen tegen vijf gevangenen in Guantanamo Bay. Het aanbod werd gedaan door een woordvoerder van de Taliban vanuit het pas geopende kantoor in Qatar. De Amerikaanse militair verdween vier jaar geleden in het oosten van Afghanistan... en de VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. De ANWB vindt dat consumenten op het verkeerde been worden gezet... door autoverkopers die nog steeds adverteren met de leus wegenbelastingvrij... Vanaf volgend jaar uh, vervalt die vrijstelling voor bijna alle zuinige auto's. Monique Verhoef van de AWB, goedemiddag. Goedemiddag. Dat is toch ook een beetje de verantwoordelijkheid van iemand die een auto koopt... om daar eens goed naar te informeren? Uh, dat is zeker de verantwoordelijkheid. Maar het is ook de verantwoordelijkheid voor de autoverkoper... om zijn consument goed te informeren tot wanneer uh, geldt die vrijstelling precies? Ja, tot... Uh, ja, 1 januari dus. Uh, hoeveel kan je dat schelen in de praktijk? Noem dus een voorbeeld. Nou, dat ligt eraan wat voor zuinige auto. Het kan al oplopen als je nu een zuinige diesel hebt die wegenbelastingvrij is. Die gaat volgend jaar uh, zo'n 1000 euro wegenbelasting betalen. En dat is een fors bedrag. Ja, is dat misleiding van de dealers? Uh, het is in ieder geval niet volledig informeren. Dus wij roepen vooral de autobranche op om de consument volledig te informeren en de einddatum erbij te vermelden ja, en komt dit nou veel voor of is het zo her en der is gesignaleerd? Nee, het komt veel voor. We zien het bij een aantal uh, fabrikanten terugkomen. Dus we roepen ook de branche op om, om dat uh, op te pakken. Maar ja, misschien uh, is dat uh, een poging om extra mensen nog te lokken in deze crisistijd? Ja, dat zou kunnen, maar dan doe dat dan uh, onder goede voorwenselen en uh, vermeld de einddatum. Ja, en dan is het ook echt helemaal over hè, vanaf 1 januari, die vrijstelling. Nou, niet voor alle auto's, voor hele zuinige auto's uh, is er nog steeds een vrijstelling. En dan moet u denken aan bijvoorbeeld volledig elektrische auto's of semi-elektrische auto's. Ja, maar die voor de gewone gangbare auto's gaat het echt vervallen. En zo'n keus, zo'n leuze wegenbelastingvrij, dat moet van de etiketten af. Ja, want dat, is, uh, dat zou misleidend kunnen zijn. Monique Verhoef van de ANWB, dank u wel. Alsjeblieft. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De verstandelijk gehandicapte Brandon is even zoek geweest, maar hij is terecht. Volgens de politie maakt hij het goed. Brandon kwam twee jaar geleden in het nieuws. Toen bleek dat hij in een zorginstelling geregeld werd vastgebonden. En gisteravond eh, is, is hij weggelopen uit de instelling in Sliedrecht waar hij nu zit. Dat gebeurde na een ruzie bij een sportactiviteit. Vanochtend bleek dat hij naar Dordrecht is gefietst. En daar meldde hij zich bij iemand met de mededeling dat hij naar huis wilde. De illegale downloadwebsite Mega Upload was al helemaal platgelegd... maar nu zijn ook alle bestanden gewist van de Nederlandse server... waar ze op stonden, Lies Web En de man achter Mega Upload, Kim.com noemt hij zich, die is woedend. En hij vecht ondertussen vanuit Nieuw-Zeeland... nog steeds zijn uitlevering aan uh, Amerika aan praat erover met correspondent Robert Portier. Robert, die, die, dot com, die werd vorig jaar gearresteerd... vanwege illegale praktijken. Ja, waarom is hij nou zo boos, zou je zeggen? Want die website bestaat eigenlijk helemaal niet meer. Klopt inderdaad, die website is uh, niet meer uh, in de lucht. Maar misschien weet je het nog, Mega Upload, dat was een site waar je gegevens kon opslaan. Vergelijk het maar met een uh, extra garage die je huurt om spullen op te slaan die je thuis niet kwijt kunt. En wat er nu is gebeurd is dat LeaseWeb al die uh, zogenaamde garages heeft leeggehaald en dat betekent dus dat je je spullen kwijt bent. Nou, ik zou zelf woedend zijn als mijn digitale fotoalbum bijvoorbeeld nu zou zijn geweest. Laat staan wanneer je zoals Kim.com 630 servers kwijt bent met gegevens van mensen uh, of met gegevens die mensen aan jou hebben toevertrouwd... terwijl je nog altijd in gevecht bent om te bewijzen... dat je onterecht uit de lucht werd gehaald. Ja, en dan wil je natuurlijk van zo'n bedrijf, van LeaseWeb, weer weten... wat daar dan achter zit, achter het wissen van al die bestanden. Nou ja, wat zij zeggen is dat ze al die data... Uh, nou, voor niks eigenlijk aan het opslaan waren. Er was al een jaar niet meer naar ge gevraagd. Uh, ook de rekeningen werden niet betaald. Zij zeggen dat ze mega-upload hebben benaderd om te overleggen... om uh, Kim.com op de hoogte te stellen van hun voornemen... om de gegevens te wissen... Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel wat vreemd vind, dit verhaal van Lies Web. De kwestie van Mega Upload is tenslotte uitgebreid in het nieuws geweest. Het moet dus bekend zijn geweest dat niemand bij de site kon komen. Laat staan dat je je gegevens kon opvragen bij die servers. En eh, bovendien waren alle banktegoeden bevroren. Dus de rekeningen konden ook helemaal niet betaald worden. Nou, Dotcom ontkent in ieder geval dat hij is benaderd. En ja, het lijkt een beetje een, een wel nietes niet spelletje. Maar wat ik wel opvallend vind in ieder geval is dat Dotcom ook servers heeft staan in veel andere landen, waaronder in Amerika zelf. Ja, en daar zijn de bestanden nog niet gewist. Nee. Nou ja, goed. In Nederland dus wel. Heeft dit nou nog gevolgen voor die zaak uh, van, van Dotcom? Nee, daar lijkt het niet op. Uh, de Amerikanen die willen hem voor het gerecht brengen omdat hij copyright zou hebben ontdoken. En uh, ze hebben ook in Nederland een aantal servers in beslag genomen om dat te bewijzen. Nou, voor de rechtszaak zijn ze dus niet afhankelijk van de informatie die staat op de service uh, van LeaseWeb die nu gewist zijn. Er is dus geen informatie gewist die voor de rechtszaak van belang was. Maar voordat.com überhaupt voor de rechter kan verschijnen, moet hij eerst nog wel worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. En dat verzoek is ook nog altijd niet behandeld. En uh, dat kan nog wel tot het voorjaar van 2014 duren voordat het zover is. Oké, okay, correspondent Robert Portier. Een zwarte rijder die in Rotterdam een paar keer gratis met het openbaar vervoer heeft gereisd... heeft uh, spijt gekregen en hij heeft een envelop met inhoud naar het Rotterdamse vervoerbedrijf RIT gestuurd. Die heeft uh, geld uh, naar ons toegestuurd. Een briefje van 50, een briefje van 20 en een briefje van 10. En hij meldde dat het een aantal keer is voorgekomen dat hij geen vervoersbewijs had... En dat wilde hij graag rechtzetten. Nou, de RET vindt dat een mooi en ook wel ontroerend gebaar. Maar eh, het bedrijf denkt er toch over om dat geld terug te geven. Sport. Danny van Poppel is door de ploeg van Vacan Soleil opgenomen... in de selectie voor de Tour de France. Van Poppel is met zijn 19 jaar de jongste Nederlander ooit... die de Tour de France rijdt. Ja, dat is wel uh, heel speciaal. Ik besef het nog niet zo heel erg goed, maar... Uh... Ja, het is wel heel bijzonder als ik zo kijk dat ik de jongste renner ben. Ja, ik ga mijn best doen en we zullen het wel zien. In de toerploeg van Soleil zitten in totaal vijf Nederlanders: Woutpoels, Johnny Hogeland, Lieve Westra en de oudere broer van Danny van Poppel, Boy. De ploegleiding wil tijdens de toer op alle fronten meedoen. In de selectie zijn drie sprinters, drie aanvallers en drie renners die bergop mee kunnen opgenomen. De tour de France begint volgende week zaterdag op Corsica. Ajax is niet langer geïnteresseerd in Adam Maher. De middenvelden van AZ stond nadrukkelijk in de belangstelling van de landskampioen. Maar het vaststellen, het leggen van Maher, heeft geen prioriteit meer voor Ajax. En de weg lijkt nu open voor PSV. De Eindhovenaren hebben bij AZ een eerste bot neergelegd. PSV heeft financiële mogelijkheden. Na de verkoop van Germain Lens aan Dynamo Kiev. En de verwachting is dat ook Dries Mertens en Ola Toivonen binnenkort zullen worden verkocht. Het is twaalf minuten over twaalf. Nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. De Italiaanse premier Letta gaat met premier Rutte praten over de Fira-kwestie. De werkloosheid stijgt, maar niet meer zo sterk. 659.000 mensen zitten nu zonder werk. En adverteren met de kreet wegenbelastingvrij voor een nieuwe auto... dat kan niet meer, zegt de ANWB. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg en lunch.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 En Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Het valt best mee met de verplatting van de politieke journalistiek. Dat is de conclusie in het onderzoek. Omstreden democratie. Zometeen een reactie van Ferry Mingelen. In het mediaforum presentator en theoloog Jacobine Geel en Mark Vis, die is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het gaat onder meer over het onderzoek naar die politieke journalistiek. Dus gaat dat nou meer of minder over de poppetjes? Het aftreden van de Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf bijvoorbeeld. Was dat nou een hype of journalistiek speurwerk? Als je van zoveel kanten verwijten krijgt vanuit de Tweede Kamer... maar ook via de pers. En er wordt gesproken over anonieme bronnen. Daar kun je je niet tegen verdedigen. En op een gegeven moment is het een rollercoaster... En dan moet je gewoon de eer aan jezelf houden. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Dirk van der Kraan, die komt uit Den Bosch. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Dat de regionale journalistiek het zwaar heeft, dat weten we. Maar dat is natuurlijk geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. En daarom beginnen de regionale omroepen met een nieuw samenwerkingsverband. Paul van der Lucht, goedemiddag. Goedemiddag. Algemeen directeur van RTW Utrecht, gewaardeerd lid van ons mediaforum. Wat gaat er gebeuren, Paul? Nou, we gaan uh, onze onderlinge samenwerking, die toch al goed is, uh, verder intensiveren. En uh, we gaan al onze content beschikbaar stellen, eigenlijk aan iedereen die het maar hebben wil. Te koop aanbieden of krijgen nee, ze het gratis? Nee, nee. nee. Uh, we, we willen er graag wat voor hebben als er andere mensen zijn die er goed geld mee kunnen verdienen. Maar anders stellen we het gratis ter beschikking. Maar uh, uh, uh, wacht even, waarom? Waarom? Regionale journalistiek heeft het waanzinnig moeilijk. Uh, het kabinet dreigt ook nog eens een keertje 25 miljoen te gaan bezuinigen op de regionale omroepen. Dat vinden wij natuurlijk uh, een, uh, een verschrikkelijke zaak en we hopen ook dat dat veel en veel minder wordt. Tegelijkertijd willen wij ook een poging doen met die regionale journalistiek, die zo ontzettend van belang is voor het functioneren ook van de regionale en de lokale democratie in Nederland, om die uh, zoveel mogelijk in stand te houden. Gisteren NRC Handelsblad het gelezen over uh, de Friese dagbladen die het heel erg moeilijk hebben, waar tientallen arbeidsplaatsen verdwijnen. Nou, dat is aan de orde van de dag de laatste jaren. En wij als regionale omroepen vinden dat daar echt iets tegen moet gebeuren. En uh, we laten het niet bij woorden, we gaan ook wat doen. Ja. Samenwerken, een regionaal mediacentrum uh, uh, oprichten in, uh, in alle regio's uh, waar dat van belang is. Maar Paul, en ze het ter beschikking stellen aan iedereen die het maar hebben wil. Ja, maar, maar dat doe je dus gratis. En wat, wat levert het dan op voor de, voor de regionale journalistiek, dit? Nou, dat uh, uh, uh, uh, sommige verwerkingsslagen kunt missen en dat je mensen meer kunt zetten op de garing en dergelijke. Iedereen zegt wel dat dat internet regionale journalistiek overbodig maakt. Dat is een term die je wel eens hoort. Maar het moet wel gemaakt worden. Moet er moet ergens een bron voor zijn. Moet er moet een primaire bron zijn voor elk nieuws dat je op een gegeven moment ter beschikking stelt. Ja. En, en dat, ik begrijp dus dat komt ergens in een soort uh, database te staan. Allemaal, ja, is dus een nou soort van media cloud. Ja, en daar kan iedereen het uithalen. En daar kan iedereen het uithalen. We hebben maar één eis: bronvermelding. En als je er goed geld mee verdient, geef ons ook wat. En de commerciële omroepen bijvoorbeeld, die mogen nou, dat ook ja, gewoon doen. Ja, dus als daar geld mee verdiend wordt, dan moet je over een verdienmodel gaan praten. Maar iedereen kan daar gebruik uh, van maken. Kijk, de politiek maakt zich al twee jaar druk over die regionale journalistiek. Er is een commissie voor opgericht die daar uh, iets over heeft uh, gezegd. Uh, en nu uh, dreigt er weer 25 miljoen bij de regionale journalistiek te worden weggehaald. Want daar gaat het natuurlijk om. Ja, dat moet een keer stoppen. Daar moet een keer een einde aan komen. En het belang van die regionale journalistiek moet echt meer en meer onder de aandacht uh, worden gebracht. Maar goed, we laten het niet bij uh, dit soort protesten. We gaan er ook echt wat aan doen. En wanneer gaat dit project echt beginnen? Nou, uh, uh, uh, uh, morgen. Nee, wanneer we maar kunnen. Ik bedoel, uh, de infrastructuur is natuurlijk eigenlijk al, uh, al klaar. Die regionale omroepen zijn digitaal met elkaar verbonden. Die media cloud, uh, die kan er uh, snel komen. Het enige wat we nodig hebben is partijen die zeggen, ja gaan we doen, we gaan van jullie content uh, gebruik maken en jullie kunnen van onze content gebruik maken. En op die manier kunnen er uh, heel erg makkelijk twaalf van die regionale mediacentra uh, in het leven worden ja. oproepen. En, en op die manier is het basisnieuws gegarandeerd en dan kunnen die uh, journalisten van bijvoorbeeld jouw RTW Utrecht ja. echt uh, in, in zaken duiken waar ze wat meer tijd voor nodig hebben. Ja, researchjournalistiek, ik bedoel uh, heel veel van de uh, democratische politieke besluitvorming onttrekt zich natuurlijk aan de aandacht van welke journalist dan ook, want daar hebben we geen tijd meer voor, we kunnen niet meer op elke publieke tribune van de gemeenteraad zitten. En dat kunnen we dan weer misschien wat meer gaan doen. Ja. Mark Vis, uh, NVJ zit zo meteen in ons mediaforum, heeft een vraag. Ja, uh, de, uh, Paul, fantastisch initiatief, maar uh, doen de regionale kranten hier ook aan mee? We gaan de regionale kranten uitnodigen er aan mee te doen. Kijk, we weten van een aantal kranten en een aantal uitgevers dat ze graag meedoen, maar we weten ook van een aantal uitgevers dat ze er niet van moeten weten. Ja, dat is dan jammer. Uh, Want dan, dan kun je pas echt die slagkracht te... maken. Iedereen is in principe uh, welkom om mee te doen aan uh, aan dit initiatief. Goed. Er wordt natuurlijk in sommige regio's al samengewerkt hè, door de kranten ja. daar en, uh, en de regio's. In Brabant onder... is men al heel ver in overijssel is men al heel ver. Het westen van het land is het wat minder ontwikkeld, maar we moeten maar uh, snel wat vaart mee gaan maken. Paul van der Lucht, algemeen directeur van RTV Utrecht, dankjewel. De NPO gaat een proef doen met een betaalvariant van uitzending gemist. Sommige programma's worden nu niet opgenomen in de uitzending gemist... omdat de rechten voor de uitzending op internet te duur zijn. Die worden in de proef dus wel aangeboden tegen een vergoeding van de kijkers. Vanwege de bezuinigingen moet de publieke omroep op zoek naar eigen inkomsten. Deze zoge zogeheten plusvariant van uitzending gemist zou daarin een bijdrage kunnen leveren. Het programma dat zich erop voorstond dat ze geen bekende Nederlanders hebben... gaat over Stag. Man bij het hond magazine. 100% BN'er vrij. Ja, Man bij het hond gaat namelijk het komend seizoen wel in zee met BN'ers. Waarom nou toch? Ans Jepkes is de eindredacteur en zij legt uit... dat het is in het kader van het 15 15-jarig bestaan. We hebben de rubriek hè, waar we, uh, ik denk wel het meest bekend om zijn... dat gewoon het aanbellen bij de mensen. En uh, uh, dat zal dus één keer in de week door, uh, zoals wij het noemen, interessante mensen. Want ja, waar we wel zijn, ook BN'ers zijn gewone mensen... Die, die gaan aanbellen. Dus totaal onvoorbereid. En uh, ze weten ook niet bij wie. En uh, ja, dat levert hele leuke, uh, spannende en soms ook ontroerende televisie op. Het vijftiende seizoen van Man met het Hond begint op 2 september. Ze zijn natuurlijk uh, moeilijk uit elkaar te houden, al die superhelden. Daar had de Metro vanmorgen ook wat moeite mee. Op de voorpagina van die krant wordt verwezen naar een artikel over de nieuwe Superman-film. Maar daarbij stond een plaatje, niet van Superman, maar van een andere superbekende superheld. Spider-Man. België is aan het eind van dit jaar een journalistieke schoolarmer. Het instituut de journalisme zal eind september de deuren sluiten. Het is de oudste school voor journalistiek in België, opgericht in 1922. Als reden voor de sluiting wordt gegeven dat het aantal journalistiekopleidingen opleidingen de afgelopen jaren flink is gegroeid. En dat het instituut daardoor overbodig is geworden. Vandaag wordt het onderzoek Omstreden Democratie gepresenteerd. Bij dat onderzoeksproject deden verschillende universiteiten... onderzoek naar de verandering en kwetsbaarheid van de democratie. En een van die onderzoeken ging over politieke journalistiek. Die zou in de afgelopen 15 jaar professioneler en inhoudelijker zijn geworden. Terwijl het idee vaak is dat de Haagse journalistiek... juist steeds persoonlijker en hyperiger wordt. Nou, wie weet dat beter dan Ferry Mingelen... parlementair journalist voor Nieuwsuur. Ferry, goedemiddag. Goedemiddag. Kun jij je vinden in die conclusies? Nou, eerlijk gezegd, ik heb het rapport nog niet kunnen lezen. Uh, uh, maar het is natuurlijk wel eens uh, verfrissend om nou eens een onderzoek te hebben wat een eind maakt van het eindeloze gezeur dat het allemaal zo vreselijk is in Den Haag met de politieke journalistiek. Uh, naar mijn mening, kijk, politiek en journalistiek is een onmetelijk terrein. Wij moeten altijd keuzes maken. Uh, uh, eigenlijk waar je op uit bent, dat kan je bewijzen. Dus als men de indruk heeft dat het te veel over de poppetjes gaat, heb je heus uitzendingen waar het te veel over de poppetjes gaat. Maar de algemene lijn dat het allemaal zo erg is, dat vond ik... Nooit. En dat wordt nu eens bevestigd ja. door dit onderzoek. Hoe verklaar je dat dat verhaal dan toch aan menig borreltafel de uh, ja, boventoon voert? Ja, het is, zo, het is zo lekker. Ik bedoel, het is een lekker verhaal. Al die collega's die dan als over hun eigen hoofd beginnen uh, stoten. omdat ze te weinig tijd hebben om dingen uit te zoeken. Dat is natuurlijk ook allemaal zo. Politici die soms het slachtoffer worden. van, uh, van een optreden in een, in, een, in een programma. Dat is natuurlijk ook. Uh, zo politici die uh, het slachtoffer worden of het onderwerp worden van een hype... ja, die hebben natuurlijk wel uh, vanuit zichzelf reden om, uh, om te klagen. Vraag is, is het terecht als, uh, dat ze in een hype terechtkomen? Is het terecht dat wij uh, uh, uh, aandacht uh, schenken aan de personen, de poppetjes in de politiek? Uh, ja, dat vind ik allemaal terecht. En is er dan ook nog voldoende belangstelling voor de inhoud? Ja, er is heel veel belangstelling voor de inhoud... Als je het alleen, als je alleen maar kijkt, al dat factchecken bij de verkiezingscampagne, ja. al die uitlegschermen, al die onderzoeksjournalistieke series, ook bij nieuws. Eh, daar valt weinig te klagen, vind Ja. ja. Want uh, jij loopt al wat jaren mee daar natuurlijk. Uh, is er dan in, want dit onderzoek is een paar jaar geleden ook gedaan. Is er een verschil dan tussen toen en nu? Nee, het is de, volgens, volgens mij niet. Nogmaals, er, er zijn ongetwijfeld uh, uh, soms redenen om te zeggen, goh, hier is het wel heel erg over de poppetjes gegaan. Uh, uh, maar daar is altijd een constante geweest van mensen in Den Haag, heel veel journalisten, goed opgeleid, goed ingevoerd, die dagelijks heel veel programma's en stukken in de kranten produceren. Dat is gewoon goed werk. Uh, ik heb zelf ook nooit begrepen waarom uh, er zo ontzettend gezeurd wordt over die journalistiek. Uh, dat, dat, dat, uh, ik noem maar even dat belachelijke boekje van Joris Luijendijk. <laughs> nou ja, en dat wordt dan heel erg serieus genomen, want het is een goede journalist, schrijft lekker. Joris Luijendijk het het even voor de Goede Orde... Er is een soort... Ja, misschien komt het wel omdat de journalistiek ook een macht is in de samenleving. En het ook altijd nuttig is om die macht kritisch ja. te volgen. Joris Luijendijk voor de Goede Orde die heeft een tijdje meegelopen in en Die heeft daar een verhaal ja, over geschreven. Ja, toch? ja, ja. Ja, nou, uh, dat vonden, vonden mensen allemaal uh, uh, fantastisch, maar uh, ging, eigenlijk ging het ergens over. Jullie vonden het een karikatuur van jullie vak eigenlijk? Ja, dat vond ik inderdaad. Ja, journalisten, ja. Ja. Dus de hypes en de heigerheid, het valt allemaal mee en het is nu ook officieel onderzocht? Uh, zo zou het kunnen samenvatten. Waarbij nog maar moet blijken dat het, dit onderzoek ook weer deugt. Want hier tegen zijn ook natuurlijk weer argumenten in te brengen. Het zal wel in het midden liggen. Ja. Ik, ben een beetje, ik ben een beetje moe van die discussie. Ik denk altijd, maar ik ga gewoon een verslag maken. Goed. Ferry, nog één vraag. En we komen er niet ja. omheen. Uh, je opvolger is bekend tevreden? Ja. Nou, de, de, binnen de Haagse uh, nos de was zij uh, de beste keus. Dus wat dat betreft, uh, ik wens er ook veel succes toe. Het is de mooiste plaats die je kan hebben. En ze zal het ongetwijfeld goed gaan doen. Dankjewel dat je aan de telefoon kwam. Ferry Mingelen, parlementair journalist. Nog steeds trouwens en tot het eind van dit jaar ook bij ja, Nieuwsuur. Ja. En daarna ook nog wel. Ja, ah. ja zeker. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, laten we dat vooral niet vergeten. Hij wordt opgevolgd door Dominique van der Heijden voor de Goede Orde. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. The Beatles, naar blokken. Het Media Archief. Het is vandaag Wereldvluchtelingendag. Volgens de VN is er de afgelopen decennia een hoop veranderd voor vluchtelingen, maar hun bescherming blijft hoogst actueel. 1956 vroeg koningin Juliana in een radiotoespraak aandacht voor de vluchtelingen uit Hongarije. Dat uh, land werd toen uh, geteisterd door, uh, ja, door een opstand die begon vreedzaam. Een opstand voor meer democratie. En die werd met harde hand neergeslagen door de troepen van het Warschau-pact. Duizenden Hongaren kwamen om het leven. Meer dan 200.000 mensen ontvluchtten dat land ook kwamen onder meer naar Nederland. Op 15 november 1956, elf dagen na de Sovjetinval, sprak koningin Juliana. Het is mijn voorrecht de Hongaren, die deze dagen in ons land aankomen, namens het Nederlandse volk van ganse Harte welkom te heten in ons midden. Ik zal proberen het in het Hongaars te zeggen. Isten Hazot, beneteket, Hollandiabo. Ik weet dat op uw aller medewerking gerekend mag worden... om het Hongaarse volk zijn zware lot te helpen verlichten. Laat onze drang tot helpen zich nu zo uiten... dat wij allen trachten ons rekenschap te geven... waaraan onze gasten die vol vertrouwen bij ons gekomen zijn de grootste behoefte voelen. Allereerst zullen zij tot zichzelf willen komen... en hebben dus rust nodig... en zullen moed en krachten willen verzamelen om verder te leven. Ik zou daarom allen willen verzoeken... hen niet lastig te vallen, nog met onnodig bezoek... nog met te veel vragen... Ja, koningin Juliana 1956 als zorgzame moeder des vaderlands. Ze heten de Hongaren niet alleen in woord welkom, maar ze begroette ze ook persoonlijk een aantal keren. En ook stelden ze een paar paleizen beschikbaar voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. We doen vandaag met Jacobine Geel, presentator, theoloog en voorzitter van GGZ Nederland. Dat moet ik er tegenwoordig bij zeggen. Ja, hartelijk welkom. Zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, Mark Vist, we horen hem net al even, secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, de NVJ. Um, vanochtend in de krant een opvallende advertentie van twee pagina's. Um, een foto van een donker verlaten kerkhof met grafstenen. En daar staan dan uh, bouwbedrijven op die dan, ja, zeg maar, zouden zijn overleden. Uh, de pagina ernaast, rouwadvertenties voor meer bouwbedrijven die nauwelijks te onderscheiden zijn van de echte advertenties. Het is een boodschap van de sector en de vakbonden... met een verwijzing naar de site bouwnouwop.nl. Jacobien, snap je dit? Nou ja, volgens mij is het de bedoeling van zo'n advertentie... dat wij het er bijvoorbeeld hier in het Mediaforum <tie> over hebben. En dat doen we dus ook onmiddellijk en braaf. En dat is heel goed, want het is natuurlijk een heel belangrijke sector... en daar gaat het niet zo heel goed mee. Dus op zich, ik snap het sentiment, maar het is uh, een kostbare stunt, lijkt mij. Ja, twee pagina's ja. hartstikke duur. En, ja. en werkt het, Mark? Want dat is natuurlijk altijd de vraag. Goed voor de journalistiek in ieder geval. Euh, nou ja, nee, tenminste, denk ik niet. Want euh, ja, ik, ik lees het en denk, ja, nou ja, goed... Uh, moet ik nu gaan bouwen of zo? Uh... Je bent niet even naar die site gegaan bijvoorbeeld? Nee, ik ben niet, nee, ik ben niet eens naar de site gegaan... terwijl ik er nog uh, extra op geattendeerd ben... ook op deze advertentie. Maar nee, het nodigt mij niet uit... want ik voel me niet aangesproken. En uh, dat is denk ik wel... Uh, ik ben geen marketeer, maar volgens mij... adverteer je om uh, iemand aan te spreken... En, ja, als dit. Uh, ik weet niet uh, voor wie het bedoeld is. Als het voor de Tweede Kamer is, dan is het volgens mij goedkoper om uh, 150 uh, briefjes uh, te kopiëren. Uh, dan is het een wat, uh, wat kostbare brief die ze hebben gestuurd. Ja, maar het is misschien ook om ons allemaal even daarop te attenderen. Ja, maar uh, iedereen heeft, heeft. Ik bedoel, er gaan bedrijven failliet. Uh, dat, dat is de economische tijd waarin we zitten. Uh, en. Ja, dit doet me een beetje denken aan die oproep die, die Rutte ook deed. Van, ga toch geld uitgeven, mm. mensen. En gaat ja, op... maar dit is, dit is somberder. Dit is veel somberder. En het, ik vraag me af, uh, zeker die, die echte rouwadvertentie, of die ook wordt gezien. Dat men, mensen lezen, denken gewoon overheen. Tenzij ja. iemand gaat spellen. Die, omdat hij dat altijd doet. Ja, zo, ik, doe dat, ik kijk ook altijd even bij die rouwadvertentie. Ja, dus dat zo, doe ik ook wel. Zodoende zo viel deze pagina maar ook op. in Maar even. als je dat niet doet, dan denk je, nou ja, dat is zo'n pagina. Ja, dus dan, ja, dan ja. vraag ik me ook af of, of de boodschap... of er überhaupt iets van een boodschap overkomt. Dus Het is, het is, het is leuk om het er nu even over te ja. hebben. En dat is misschien het grootste doel wat ze om, Onze hadden. redactie bestaat uit uh, oplettende mensen. Uh, want uh, ik begrijp ook dat het niet helemaal origineel is. Want Quote had in september al hetzelfde idee... om de ellende in de bouw als een rouwadvertentie te brengen. Dus misschien hebben ze daar zelfs het idee wel... Ja vandaag gehaald. Oké. En dan wat Er ook nog uh... een rechterstrijd strijd. Misschien. <laughs> ja. <Of> het... <laughs> we praten zo meteen door over andere zaken uit de media. In deel 2 van het Mediaforum. Dit is radio 1. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. De 4A wordt onderwerp van hoog politiek overleg. Tussen Italië, Nederland en België. De Italiaanse premier Letta zei op een persconferentie. dat hij de zaken rond de hoge snelheidstrein. volgende week op de Europese top bespreekt met premier Rutte. En Letta zei ook dat hij zich zorgen maakt over de toekomst van het Italiaanse bedrijf dat de Vira heeft ontworpen. De onderwijsinspectie heeft bij een aantal scholen de cijferlijsten opgevraagd van alle examenleerlingen. Dat heeft te maken met het onderzoek naar de examenfraude. Scholen komen voor in het politieonderzoek naar de gestolen examens op de Iben Galdun School in Rotterdam. De drie doden die vannacht zijn gevonden na een brand in een huis in Kuik... zijn hoogstwaarschijnlijk de bewoners, een moeder en haar twee tienerdochters. De burgemeester van Kuik zegt dat hij alle reden heeft om dat aan te nemen... hoewel de identiteit nog niet met 100% zekerheid is vastgesteld. En in China kunnen plegers van ernstige milieudelicten voortaan de doodstraf krijgen, melden Chinese staatsmedia. De nieuwe wetgeving is een reactie op groeiende onrust onder de bevolking over milieuvervuiling. Vorige maand demonstreerden duizenden mensen in Kunming, de stad in het zuidwesten van China, tegen plannen voor een nieuwe chemische fabriek. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Lunch met Jurgen van den Berg. Het Mediaforum met Jacobine Geel en Mark Vis. Um, we gaan het even hebben over dat rapport over politieke verslaggeving in Nederland, dat vandaag verscheen. Tien jaar geleden concludeerde de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling dat politieke journalistiek te veel om de poppetjes ging en te weinig over de inhoud. Vandaag verscheen een rapport, daaruit uh, zou blijken dat die kritiek toch niet helemaal klopt. Het antwoord is uh, namelijk: nee, de politieke verslaggeving is professioneel geworden, Mark. Um, we zijn niet meer achter hype aan, dus dat is goed nieuws. lijkt me. Het een hoeft tanden blijkbaar dus niet uit te sluiten. Je kunt het uh, en over de poppetjes hebben en over de inhoud. Ja, wat mij altijd stoort in dit soort onderzoeken is... de media bestaat niet, uh, of bestaan niet, zullen we dan maar zeggen. Uh, uh, uh, want ja, het is maar net wat je, wat je pakt. Uh, en er is nog voldoende uh, serieuze journalistiek... en er is ook genoeg uh, reljournalistiek. Uh, dus ja, omdat een allesomvattend... Geheel van te maken alsof de media uh, uh, ja, iets zelfstandigs is. Nee, maar... het is een, een samenspel van ja, hele, uh, ja. heel veel uh, media. Ja, wie stoor jij aan politieke verslaggeving af en toe? Nee, nou ja, ik ben het heel erg eens dat, dat het heel erg verschillend is waar je naar kijkt en naar wie je kijkt. Uh, dus dus uh, en, en, en, wat ik soms wel eens lastig vind zijn de journalisten die wachten op kamerleden die een gebouw uitgaan. En die kamerleden weten ook precies langs welk toilet ze moeten om welke journalist waarschijnlijk even tegen te komen in, in welk jurkje. Dus dat uh, vind ik soms wel een beetje uh, niksig. Uh, aan de andere kant is er ontzettend veel verdiepende journalistiek, met name ook in kranten en tijdschriften. Uh, alleen de vraag is of dat allemaal zo goed gelezen wordt. Er zijn natuurlijk ook heel veel koppen-snellers... en er zijn ook heel veel koppen, bijvoorbeeld via Twitter... waarvan ik denk, nou ja, dat is... Niet alleen een hele korte samenvatting van wat er eigenlijk aan de hand is, maar ook nog eens een tendentieuze samenvatting. En als mensen dat alleen tot zich nemen, ja, dan, dan, dan ontstaat er wel een vreemd mechanisme. Aan de andere kant vind ik wel dat de media tegenwoordig ongeveer de eerste zijn die zeggen dat ze zelf hyperig zijn. En daar word ik ook wel een beetje moe van. Mm. He, alsof je alle kritiek voor wil zijn, terwijl ik soms denk, ja, het is een onderwerp. Ja. Laten we het nog maar eens een dag over het onderwerp hebben in plaats van alweer een soort meek metadiscussie over hoe we het ja. eigenlijk over dat onderwerp hebben ja, het, is, het is grappig, want we wij, wij, wij zaten vanochtend daar ook wat over te praten. Toen uh, kwamen, uit hoek, kwamen we uit verschillende hoeken met het onderwerp Fred de Graaf. Hè. Dat is natuurlijk een, een actueel moment geweest uh, de afgelopen ja. tijd... Met, met die voorzitter van de Eerste Kamer. Ja. Um, ja, er, zijn, er zijn mensen die dan zeggen, ja, dat, dat is nou een voorbeeld van zo'n hype. Hè. Een poppetje wat even ja, neergehaald moet worden. Of, of is dit dan toch ook wel weer... Goed journalistiek werk om aan te tonen dat daar wel wat, wat mis is gegaan. Ja, sorry hoor. Maar de basis lijkt mij uh, heel gedegen uh, journalistiek werk van de Volkskrant, die gewoon een, een uitstekend artikel heeft geschreven, het hem nog voor heeft gelegd uh, en uh, heeft gepubliceerd. Hij heeft zich daarbij verkeken op wat dat allemaal Perfect. los zou maken. Uh, waar ik me in die zin dan aan stoor. En dat ligt niet, vind ik, nogmaals, niet aan de media, is dat. Uh, meneer de Graaf, dus overal loopt te roepen, heel verongelijk loopt te roepen, mm. dat, dat hij geslachtofferd wordt en dat hij daarom maar de eer aan zichzelf hield. Terwijl ik dan naar dat televisietoestel schreeuw. Hou dan ook de eer aan jezelf en hou je mond dan ook verder ja. dicht. Want dat doet hij dus niet. Ja. En, uh, maar om dat dan uh, uh, media te verwijten, hè, nogmaals, wat, wat is of wat zijn media dan? Mm. Uh, de basis, uh, uh, daarna terugvoerend, uh, hij, hij heeft uh, uh, uh, commentaar geleverd op een uh, onderzoeksstuk uh, van, uh, van, van Volkskrant. Die hebben dat gepubliceerd en vervolgens is het balletje gaan rollen. Ja. Maar vond je dit nou een voorbeeld Jacobin van uh, te veel poppetje of was het genoeg inhoud? Nee, ik, het begint met inhoud. Ik vond wel dat de politiek zichzelf ook schuldig heeft gemaakt. aan. Iedereen wilde daar wel even over scoren. Over de rug van meneer de Graaf. Of uh, over de kwestie. En het, het was natuurlijk extra brandbaar. Omdat meneer Wilders ook nog eens in het spel was. En uh, als het gaat over God of over Wilders. Dan zijn de rapen per onmiddellijk gaar, zou je kunnen zeggen. En dat was hier ook weer zo. Dus, ja. dus, dus daar zit wel iets waar, waarvan ik denk... ja, daar zou je dan op een gegeven moment weer wat afstand van moeten nemen. maar ik ben het eens dat, dat meneer de Graaf... niet nu zichzelf moet gaan vrijpleiten... Want dat vind ik niet chic. Nou. Da daar zo is het niet begonnen. Nou ja, Ferry was er ook blij mee uh, dat in ieder geval nu is aangetoond... Uh, dat het uh, uh, niet alleen maar hypes zijn en poppetjes. Dat is volgende hij zei... onderzoek. Nee, maar hij zei ook van, dat vind ik wel opvallend... dat dat, dat ook helemaal niet erg is om dat af en toe eens te doen. Om, om dan wel juist eens even op één iemand uh, je te richten... als daar wat om te doen is. Nee, en, ik, en nou, nogmaals, er is ontzettend veel goede en grondige uh, achtergrondjournalistiek. Ook als het gaat om de politiek. En er is ook wat, wat, wat rellerigheid en rumoer. En ja, sommige omroepen lopen daar iets meer in voorop dan anderen, denk ik. En nou, ja, daar hoeven we nu verder niet naam en toenaam. Dat is allemaal wel duidelijk. Dus, dus, en ik denk dat hier ook wel iets soms aan de consumenten verwijt is van het nieuws. Want uh, de vraag is of wij het ook allemaal wel willen lezen. Precies. Dus als je je tot de koppen beperkt, dan kun je denken, hij, He, heig, heig. heig. Ja. Maar ik denk, gaat het stuk dan gewoon ja, ja. Ja, en wacht maar, even met je commentaar. En het is ook zo. Uh, het, het is inderdaad allemaal persoonlijker geworden. Dat, dat is gewoon een feit. Maar een persoon blijft ook interessant in de media... als hij uiteindelijk iets inhoudelijks te vertellen heeft. En je ziet wel een soort samenloop komen rond verkiezingstijd. Dat, dat alles inderdaad gefocust is. En dan zien we Rutte inderdaad in Boulevard... en de wereld rijdt door overal verschijnen. Maar dat neemt niet weg dat, dat ook in die tijd... de serieuze uh, journalistiek ook gewoon zijn werk doet. En dat dat na die verkiezingstijd ook weer een beetje normaliseert. Dus het is ook niet een permanente maar... doorloop uh, nee. uh, van, van van. Ik denk wel, en dat, dat vind ik wel... Dat, dat, dat de poppetjes zelf zich af en toe rekenschap moeten geven... van uh, hoe het werkt. En dat ze dan op tijd ook stoppen met zich in een debat te mengen. Dat zou ik bijvoorbeeld tegen meneer de Graaf hebben gezegd... als ik zijn woordvoerder was. Maar dat zou ik ook tegen mevrouw van Miltenburg hebben gezegd... de voorzitter van de Tweede Kamer toen zij even heel erg in het nieuws was. Want ik zou het dan... Ik vind het dan eigenlijk een slecht idee... dat iemand op zo'n positie zich ook weer in de media gaat rechtvaardigen. Ik zou denken, dat is dan niet de plek... Hm. om dat debat zelf, als het ware, nog weer een stapje te intensiveren. Dan... dan, dan... Ja, dan moet je maar gewoon weer ja. aan je werk gaan. Jan Kuitenbrauwer zit mee te luisteren, denk ik. Die zegt... De dat ik, over... wel. <laughs> Wacht ik wel. Verwacht ik wel. De verslaggeving over politiek Den Haag kan wel adequaat en professioneel zijn. De vraag is of de democratie er iets mee op schiet. Ja, dat is... Ja, ja, ook een open deur. <laughs> ja, de, Dankjewel, Jan. De, de, um, ja. We gaan naar de oud-politica... <laughs> Femke Halsma, want die vindt dat de hulporganisaties niet goed werken. Ze richten zich uh, vooral op media vluchtelingen... en niet op de vluchtelingen die het meest hulp nodig hebben, zegt Halsema. Uh, waarom? Omdat ze dan het meeste geld kunnen binnenharken... en kunnen blijven bestaan. Um, Jacobin, herken je die kritiek? Nou ja, zij is net uh, in Syrië geweest. Zij heeft allerlei hulporganisaties aan het werk gezien. En ze heeft op grond van wat zij daar uh, gehoord heeft... Aan, aan motivatie ook om op sommige plekken te blijven... terwijl daar misschien niet eens meer zo heel veel te doen was... Uh, het gevoel gekregen dat deze discussie, die natuurlijk ook onbehagelijk is... omdat je hem als zelfkritiek uh, naar buiten brengt, dat die nodig is. Nou, dat is goed, denk ik, want zij zit op een plek... waarop dat niet alleen terecht is, maar waarop ze ook gehoord gaat worden. Dus die discussie, die barst volop los... En ik denk dat het ook een verleiding is om naar de kleine zielige momenten te, te gaan. En daarmee misschien de echte ingewikkelde problemen te laten liggen. Dat is natuurlijk iets waar ontwikkelingshulporganisaties al heel lang mee kampen. Met dat dilemma. Mm -hmm. Als je het hebt over uh, wat, wat volgens mij zij ook zegt. Dat, dat zeg maar iets als vluchtelingenorganisaties de neiging hebben om ook met hun eigen overleven bezig te zijn. Dan vind ik dat niet op zichzelf verkeerd, want het, het zijn ook werkgevers vaak... Hè? ook al zijn er veel, veel vrijwilligers mee gemoeid. En ik denk dat alle instanties waar zorg geboden wordt... dat die ook erop uit zijn om zelf te blijven bestaan. Niet alleen vanwege dat werkgeverschap... maar ook omdat er heel veel kennis en kunde inmiddels beschikbaar is... die je anders ook kwijt bent als je dat allemaal maar weer opblaast en opdoekt. Dus, dus die kanttekening wil ik er wel bij maken. Maar goed, in dit specifieke geval denk ik... Maar eens kijken waar je uitkomt als je probeert weer eens een beetje soort zelfkritisch te kijken naar waar je eigenlijk echt op inzet. Uh, Markt-journalistiek heeft hij daar nog een, een rol in, vind jij? Ja, nou ja, kijk, we hebben een paar jaar geleden hebben we een, een, een debat georganiseerd, juist ook over de buitenlandsjournalistiek. Omdat we ook steeds merken dat de buitenlandredacties steeds kleiner worden. Dus de, de, dat is vrij kostbaar. En, Sommige hoofdredacteuren die zeggen ook van, uh, uh, nou ja, je mag dan een, een, een buitenlandreportage maken. Alsof het een soort snoepreisje is. Hè, een soort overige prijs van. Nou, oké, okay, dan mag Jantje mag dan even uh, uh, die reportage in het vluchtelingenkamp in, uh, in, in Syrië maken. Uh, ik chargeer enigszins. Dat is wel niet. Maar... Maar ik chargeer hem een beetje. Maar wat we wel constateerden is dat steeds meer uh, daaraan gekoppeld wordt... dat je ook zelf je financiering meeneemt. Omdat er eigenlijk geen geld is om die buitenlandreportages te maken. En dus wordt er aangehaakt bij uh, hulporganisaties... En de vraag daarbij was, ook in dat debat... van in hoeverre kun je nog objectief journalistiek bedrijven... op het moment dat je aan de hand van Vluchtelingenwerk... of Rode Kruis of uh, Artsen Zonder Grenzen loopt. En zij zeggen allemaal van... nee, het is allemaal volledig onafhankelijk... en we bemoeien ons niet met de inhoud. Dat geloof ik, die oprechtheid. Maar het is natuurlijk wel bepalend op wat voor locatie je komt. En vaak wordt ook gezegd, blijf ja, maar dan, bij ons dan, dan, voor de dan, veiligheid. Je, dan, dan heb je het over een ander mechanisme. Wat, wat, bedoelt, maar het is ook zo dat als je er een camera op zet, dan, dan heb je al zeg maar, het meest in het oog springende en zichtbare Klopt. te pakken. En de problemen zijn soms niet zichtbaar en in het oog springend... maar liggen juist daaronder. En dat krijg je überhaupt niet in nee, beeld. Het, het, dus dat is, dat is een ander probleem van... Media erbij betrekken op die manier. Ja, maar het houdt, het houdt elkaar in stand. Want die, die hulporganisaties die hebben die camera's en die fototoestellen nodig om te kunnen laten zien wat ze aan het doen zijn... zodat ze dus inderdaad weer een appel kunnen doen op onze portemonnee. Ja. En uh, die media hebben uh, die hulporganisaties nodig... om überhaupt in een land uh, uh, goed te kunnen uh, ja. uh, opereren. Ja. Ja. Laat, we laten ze maar zelf weet trouwens als de beste... Hoe, uh, dat het nodig is om zichtbaar ja. te zijn. Ze was deze maand in Syrië, je zei het al. Uh, deed daar van verslag in een videodagboek van de Stichting Vluchting. Dus zijn eigen opname daar. En ook daarin komen unieke momenten voorbij. Deze moeder is een jaar geleden gekomen, um, samen met haar acht kinderen en haar man. Maar haar man is heel ernstig ziek en um, is dus niet in staat om te werken of voor het gezin te zorgen. Met geld van Stichting Vluchtelingen, wij zorgen dat er elke maand een klein bedrag onder andere naar deze familie gaat. Zijn ze dus in staat om hier in ieder geval uh, te overleven? Ja, je kunt zeggen, uh, dat is een beetje boter op het hoofd misschien. Als je dus daar kritiek op hebt en het zelf ook doet. Ja, maar ik denk dat ze het niet zegt omdat ze het niet zelf ook doet... maar dat, dat ze een groter probleem aan de orde probeert te stellen. En het ingewikkeld is natuurlijk dat al die hulporganisaties toch al onder vuur liggen. En dat mensen toch al denken... nou komt het allemaal op de goede plekken terecht. En dus, dus ja, ik, ik vind het in die zin ingewikkeld... om zeg maar, de, de, het, het op institutioneel niveau aan de orde te stellen. Want, want tegelijk heb je die nodig... om ook echt de verandering teweeg te brengen. Dus ja. daar zit ja. gewoon wel iets ingewikkelds in haar verhaal. Tegelijkertijd, ja, ze heeft blijkbaar dingen waargenomen. Ik heb begrepen uit Twitterberichten van haar... dat ze ook al ter plekke bezig was met die lezing. Dus blijkbaar... Was het wel iets wat haar echt opviel, en van ze dacht: daar moet ik eens iets mee. Ja, we zagen het ze, vanochtend ze in de volstaande ook. Sorry, ze zit Z erin, ja, dat is, dat omdat geeft ze ook in een zit ook wel toe natuurlijk. Precies. En, en, en het punt wat ze meer maakt, en dat vind ik ook echt houtsnijden, is die hele kwestie rond die SHO. Dus die samenwerkende uh -huh. hulporganisaties, ja, uh... waarbij we dus inderdaad een uh, uh, uh, uh, campagne hebben, dan wordt er geld ingezameld en vervolgens wordt het verdeeld naar grootte. dus niet naar vraag. He, dus wat voor soort hulp is er ja. voor dat dus, dus goede doel het is interessant om zoveel mogelijk donateurs te, te krijgen. dus door Precies, een goede Precies, want, want dan te krijg je namelijk veel geld... Ja. omdat je namelijk de grootste bent... los van de vraag of, of die hulp die die specifieke zeker. hulporganisatie ja. ook biedt... ook daar noodzakelijk is. Ja. Zij en gaat dan eens vanmiddag een, een toespraak goed. houden... die veel uitgebreider zal zijn. Want het was een korte ja. samenvatting ja. in de Volkskrant. En ik begrijp ook dat ze iets gaat nuanceren allemaal vanmiddag. Dus we moeten eerst maar eens even afwachten. Dat is, er is alweer enorm op gereageerd. Ja, ja, dat, ja dat krijg je ervan. Nog heel ja. kort even over die uh, actie van de regionale omroepen. Paal van de lucht, hebben we net gehoord. Hè? Dus uh, samen bundelen. En hij gooit het allemaal in een cloud, zegt hij. En dan kan iedereen daaruit putten. Is dat een goed verhaal, Jacobine Geel? Nou ja, ik vond er nog twee. Ik heb nog twee vragen waarvan die, die niet beantwoord zijn, maar goed, er uh, was geen tijd meer voor. Ik, de ene is: uh, wil hij nou eigenlijk gewoon meten wat uh, het nut en de noodzaak is van regionale journalistiek? Omdat hij door het bezoek aan die makelsite, zeg maar, kan checken wie er allemaal een beroep op doen? En uh, waarom is het nou voor de een wel. Uh, met een prijskaartje voor de ander niet. Dat vind ik een beetje van wat de gek ervoor geeft. Nou, was dat meer, lijkt me ja, dat, dat idee had ik ook een beetje. Zo van, nou, als je wilt betalen is prima. En als je niet wilt betalen is het ook goed. Dus, ja, omdat, kijk, wat het, levert het dan op voor nee, hen? Nou ja, het hoeft in die zin financieel niet iets op te leveren. Kijk, laten we wel wezen. De informatie is nu ook beschikbaar. Want dat staat op al die dertien mm -hmm. regionale sites. Wat ja. ze doen is het bundelen en het dus bij elkaar brengen. Nou, Dat, dat op zich is niet kostbaarder uh, uh, dan wat ze nu doen. Het is een publieke omroep een goede besteding dus van publieke middelen op die... Maar publieke omroep mag toch niet meewerken aan winst voor derden? mag niet meedoen aan winst voor derden. mag zich niet daar dienstbaar aan maken. Maar de mediawet wordt op dat punt namelijk wel aangepast. Dat ook de publieke omroepen moeten gaan kijken naar nieuwe verdienmodellen... om toch nog wat te genereren. Ja, maar dat vond ik het ingewikkeld. Dus het verdienmodel is volgens mij pas afgeleid. Want hij wil eerst weten van hoe nuttig zijn we nou... en dan hebben we instrumenten voor nodig om dat aan te tonen. Dat gevoel had ik een beetje, dat dat er... Uh, nou ja, plus, plus ruimte scheppen voor je eigen mensen om. Uh, dat, kijk, je kunt op die manier. heb, heb je eigenlijk het hele binnen- en buitenlandse nieuws bij elkaar natuurlijk. Mm -hmm. ja. Dus dat kan je gewoon gebruiken allemaal. En dan kan je dus dan je tijd besteden aan onderzoeksjournalistiek. Nou ja, kijk, en het mooiste de zou zijn. Het mooiste ja. zou zijn als je dus inderdaad ook die, die, die lokale bladen en de regionale bladen daar ook aan zou kunnen koppelen. Omdat er namelijk ook veel dubbel werk wordt gedaan. In hele simpele ja. uh, berichtgeving. En dan kun je dus inderdaad middelen echt vrij gaan maken. voor onderzoeksjournalistiek. Ja. Uh, het moet nogal uh, wat, wat verder uitgewerkt worden, misschien. Het is het eerste idee voor het plan, maar het uh, klinkt. klinkt goed. In ja, de hij de moet zeker verder gaan met uitwerken. Dank ja. dat jullie hier waren voor het Media Jacobine Geel en Mark Vis. Hier is een liedje van de Radio 1-CD van deze week. En die is van Gabriella Epplin. Show me that you human. You won't break. Like a thief. De buurtalbum van Gabrielle Evelinde, het English Rain, is deze week Radio 1 CD. En van dat album draaien we Human. We gaan de Nationale Nieuwskunst spelen. Vandaag met Dirk van der Kraan. Hij is 23 jaar en komt uit Den Bosch. Hartelijk welkom, Dirk. Dankjewel. Uh, bouwkunde studeer je? Ja. Dat is allemaal leuk. Goed. Maar ik wil het even hebben over een van je hobby's. Want jij uh, houdt van bolen en van poker. Ja. ja waar, dat... waar verdien je het meeste geld mee? Uh, met poker. <laughs> Ik, ik was er al bang voor. Uh, maar echt waar? Ben je ben echt een fanatieke speler? Dan? Nou, eigenlijk is dat alweer een tijdje terug. Maar oh, okay. ik heb het veel gedaan, ja. Okay. En wel okay. flink wat mee verdiend. Maar oh, echt waar. Maar op je probeert het nu niet leuk het... meer of zo? Ja, ze zijn te goed geworden. De tegenstanders. <laughs> okay. Ik ben ermee gestopt. Ja. Dus je dacht, ik ga winst winst ben ik gestopt. Ja. met terrein verleggen naar de Nationale Nieuwsquiz. Wie weet kan ik daar scoren. Ja. 44 punten is de hoogste score tot nu toe. Daar moet je overheen. Ja, de Nationale Nieuwsquiz. Hallo Berlin! In Hemdmouwen stond hij voor de zon over grote Brandenburger Tor. The president of the United States of America, Barack Obama. But I'm actually going to take off my jacket and anybody else who wants to De verwachtingen waren zeer hoog gespannen. Heeft u nog iets gezegd in de trant van 'Ik bin ein Berliner? Maar ja, wat dan? Ik bin ein Berliner. Dat kennen we al. <middels> Ja, president Obama was in Berlijn en hield daar een toespraak voor enkele duizenden Berlijners. Vraag 1. Obama ging ook in op het omstreden afluisterprogramma PRISM van de Amerikaanse Veiligheidsdienst NSR. Hoeveel aanslagen zouden er door dat programma volgens Obama zeker zijn voorkomen? 50. En dat is goed. Obama noemde ook Duitsland als land waar PRISM één of meerdere aanslagen voorkomen zou hebben. Vraag 2. Obama haalde tijdens zijn speech de beroemde uitspraak van John F. Kennedy uit 1963 aan. Ich bin ein Berliner. Maar hij sprak zelf aan het eind van zijn toespraak ook een paar woorden Duits. Welke woorden waren dat? Uh, vielen dank. Is goed. Wat verder opviel was dat Obama juist uh, zijn jasje uitdeed omdat het nogal warm was. Hij riep de anderen aanwezig op om dat ook te doen. Dat hoorden we net ook al even voorbij komen. Vraag 3 is de kop uit de krant. Die lees ik voor en je krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen waar die kop bij hoort. Opgelucht ademhalen, dat is de kop. Gaat dit over 1. Door het uitblijven van de verwachte hitte was er geen sprake van hittestress. 2. de autoriteiten in Brazilië hebben onder druk van de protesten... de prijsverhoging van het openbaar vervoer teruggedraaid. Of drie, tot opluchting van het personeel... mag de penitentiaire inrichting in Heer Waard van staatssecretaris Steven... toch open blijven. Opgelucht ademhalen. Wie van de drie? Uh, ik gok zei. Dat is goed gegokt, want dat is een kop uit de Telegraaf. <laughs> Staatssecretaris Steven van Justitie moest zijn plan om 26 gevangenissen te sluiten aanpassen. Hij heeft het aantal teruggebracht naar uh, 19 en die in Heer hoorden er dus bij. Vraag 4. Opluchting dus voor de gevangenissen die van de zwarte lijst zijn afgehaald. Maar extra teleurstelling voor het personeel van een gevangenisafdeling... die aanvankelijk open mocht blijven, maar door de aanpassing van de plannen nu toch weer de deuren moet sluiten. In welke plaats staat die gevangenis? In uh, Mon. Is goed, een klein onderdeel van de gevangenis in Roermond gaat dicht. Het gaat om de afdeling Te Roer. Met 26 plaatsen voor mensen van wie de straf er bijna op zit. Vraag 5, geluidsfragment. Wie is dit? Ten derde stel ik als eis dat de drie musea... die het gezamenlijke plan hebben ingediend... conform hun eigen voorstel gaan fuseren tot één museum. Schippers? Edith Schippers, denk jij? Dat is ja, niet goed. Is er is wel een collega van haar... Ja, het is een vrouw. Ja, ja. Je hebt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Samen met minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking... trekt ze de komende drie jaar 5,5 miljoen euro uit om het Tropenmuseum te redden. Vraag 6. Er zijn drie voorwaarden waaraan dat Tropenmuseum moet voldoen. Eentje hoor je net al in het fragment voorbij komen: De fusie met twee andere musea namelijk. Verder wordt de collectie van het Tropenmuseum eigendom van het Rijk. En tenslotte moet het Tropenmuseum zich losmaken van welke andere organisatie? Dat, weet ik niet. dat is het Koninklijke Instituut voor de Tropen. Vraag 7, dat is de laatste vraag. Daar kan je nog vier punten mee verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En die willen we dus graag horen. Een persoon. Als je weet wie het is, onmiddellijk stoproepen. 4. Ik heb ooit via Twitter mijn afscheid aangekondigd. 3. Mijn tweeling houd ik zoveel mogelijk op de achtergrond. 2. Ik zet mij nu ook als niet-Kamerlid in voor vluchtelingen. Top. MK alsmaar. De laatste aanwijzing zou zijn geweest. Vandaag uit ik kritiek op de hulporganisaties die te veel met hun eigen belang bezig zijn. Inderdaad, het is Femke Halsma. We hebben er net uitgebreid over gesproken in het mediaforum ook. Je komt daarmee op zes. Dat betekent in ieder geval acht goed moeten zijn om over de 44 heen te komen. Dus schandalig dat er zoveel uh, idiote berichten de eten in gebracht worden. Nou, dat vind ik geloof ik Heel Nederland moet het weten. En dat is mijn stelling. In stand.nl straks om half twee krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... De kritiek van Femke Halsema op de hulporganisaties is terecht. Daar is zij alweer, zegt Femke Halsema. Voert de boventoon in deze uitzending. Hulporganisaties zijn te veel met zichzelf bezig. Ze werken niet genoeg samen en concentreren zich op zichtbare hulp... die makkelijk te fotograferen is. Kritiek van Femke Halsema op de hulporganisaties is terecht, is de stelling. Bent u het eens of oneens? SMS staat naar 7070, Het 70. kost wel 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt naar de website www.standpunt.nl En als u twittert, eens of oneens eens doe het met hekje standpunt. Terug bij Dirk van de Kraan uit Den Bosch, 23 jaar. Zes um, heeft hij er goed in deel 1. Daar gaan we mee vermenigvuldigen. Dat betekent dat er in ieder geval acht vragen goed moeten zijn, maar liever nog wat meer. Ik stel de vraag helemaal dan het antwoord of pas hier komen ze. De nationale nieuwsbeest. Politie van Curaçao heeft de daders van de moord op welke politicus in beeld? Uh, pas. Helmin Wiels. Welke dj wil wellicht meedoen aan het Eurovisie Songfestival? Oh, van Buren. Goed, wie heeft klokkenluider Edward Snowden hulp aangeboden bij zijn asielaanvraag in IJsland? Julien Assange. Goed, welke bestuurder heeft gezegd dat het kabinet met vuur speelt... door 6 miljard euro extra te bezuinigen? Uh, uh, Tom. Eerst. Goed. Naar nou welk goed doel gaat de veilingopbrengst van het eerste vaatje Hollandse nieuwe? Kliniklijks. Goed. Minister Timmermans zegt zijn veto uit te spreken over eventuele EU-sancties tegen welk land? Pas. Israël. Wie liet gisteren weten dat ABN AMRO wel weer klaar is voor een beursgang? Zalm. Goed. Welke tennissen schreeuwde gisteren in zijn partij een Rosmalen dat de muziek uit moest? Hazen. Goed. De oud-premier Gila Horn van welk land is het op 88-jarige leeftijd overleden? Pas. Hongarije, welke Nederlandse universiteit staat op de zesde plek... in de top 100 van beste jonge universiteiten? Pas. Maastricht, wie is uitgeroepen tot beste hockeyster van de wereld? Uh, Maatje Bouwen. Goed, bij een agrarisch bedrijf in Milhezen... zijn gistermiddag ruim duizend van wat voor dieren gestikt? Varkens. Goed, welk Italiaanse modeduo is veroordeeld voor belastingontduiking? Uh, Doodje in de cabana. Goed, welke partij wil bij de volgende Europese verkiezingen... af zijn van huidige Europarlementariërs? Pas. Dat is de PvdA. Hoe heet de nieuwe coach van Vitesse? Bos. Is goed. In welke Nederlandse stad creëert computerbedrijf IBM de komende drie jaar 350 banen? Pas. Groningen. Wie keert dit jaar terug in de Tour de France als kopman van Radio Shack? Pas. En die slek. Van welk historisch volk is door archeologen in de jungle van Mexico een grote stad ontdekt? Uh, welk historisch volk? <laughs> oh, de Mayas. Ja. Um, oh, de jury is streng heel vandaag. Jammer, uh, je had jammer. al pas gezegd, dus uh, ja, dat telt dat niet meer. Dus die laatste hoort er niet bij. Bestelijk. De vraag is, zijn het er uh, acht? Ik heb niet geteld. Ja, het is gelukt. Tien. Yes. Dus je komt op zestig en daarmee ga je aan de leiding. Hoe heet, heet dat in, uh, in uh, poker, als je de leiding yeah. hebt? Heads up Nee, dat is 1 tegen 1. Maakt niet uit. Heads up. We noemen dat gewoon zo. We weten het allemaal niet. Ik weet het wel. Tenzij de fanatieke pokerraas. Nee, dit is de hoogste sporen. We gaan het Oké, dan ben je dat voorlopig. Je krijgt van mij ook nog de normale prijzen mee. Maar als dit stand houdt, doen we er morgen 300 euro bij. Goede reis terug naar de bos. Dank je wel.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 Net die speciale extra's. En dat voor een bijzonder interessante prijs. Stel nu uw ideale business edition samen op Audi.nl. Audi. Voorsprong door techniek. Een receptioniste voor 30 cent per dag? Kijk snel op ireceptionist.nl. E Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl. KPN introduceert KPN 1. De 1 een van eenvoud.